Het herstellen van de schade van slachtoffers van het toeslagenschandaal... dreigt een financiële ramp te worden voor de schatkist. Ooit werd gedacht dat het 500 miljoen zou gaan kosten. Dat is inmiddels al 9 miljard. En nu lijkt het nog 5 miljard euro duurder te worden. Niet omdat meer mensen zich melden, maar doordat slachtoffers... die zich bij een speciale stichting melden, veel hogere bedragen krijgen. Daar hoeven ze maar één keer hun verhaal te doen. Dat is fijner, omdat de overheid... ze eerder niet vertrouwde, vertelt verslaggever Roel Bolsius. Maar het is ook duurder voor de overheid, want uit het experiment blijkt dat gedupeerden via deze route gemiddeld recht hebben op 128.000 euro. En mensen die hun extra schade via de oorspronkelijke route verhalen, blijken in de praktijk tienduizenden euro's minder te krijgen. Het gebied rond de Uva-campus op het Routers-eiland in Amsterdam is leeg. Demonstranten zijn teruggeduwd door de ME en gaan richting het Oosterpark. Zo'n 150 mensen hielden een gebouw van de de Unie een tijd bezet, binnen is van alles vernield en besmeurd met rode verf. In veel andere studentensteden zijn ook protesten tegen de banden van de universiteiten met Israël. Maar daar gaat het relatief rustig aan toe. Vorig jaar vroegen flink meer ondernemers om hulp vanwege geldproblemen. Volgens een schuldhulporganisatie klopte er bijna 60% meer bedrijven aan. Die stijging heeft waarschijnlijk te maken met het wegvallen van coronasteun. Steeds meer meisjes ontdekken de autorodeo. Dat betekent crossen met een sloopauto op een afgesloten terrein. Sarah van 23 doet het ook. En eigenlijk is het heel simpel, zegt ze. De bedoeling is we elkaar uitschakelen. Dus vooral heel veel botsen. En hard. Want de auto's moeten kapot. <laughs> als ik eenmaal in die auto zit, dan, uh, dan beginnen de handjes wel te trillen. En uh, als je dan eenmaal de eerste klap hebt uitgedeeld, dan uh, krijg je zoveel adrenaline. Dat is zo leuk. Dan denk ik nergens meer aan en dan ga ik alleen maar uh, vol gas. Dan nog het weer verspreid over het land. Wat pittige buien met kans op onweer. Vanavond blijft het droog. Morgen zonnig. Met later regen. En het wordt een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Voor de maandag direct ook weer na de vakantie een drukke avondspits. De meeste vertragingen en bijzondere files staan onder andere op de A1... Amsterdam richting Amersfoort. Bij knoop het Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang... Er zijn er maar twee rijstroken open. De vertraging in een kwartier. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopen de Nieuwe meer 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A9 ook maar richting Diemen. Voor afrit AMC rijdt het langzaam over 10 kilometer met een vertraging van 20 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. Met nu de herhaling van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 Ik mijn lach, ik herken steeds een beetje meer van.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 For all that has transpired Before I paid my dues I've got no place to be in I'm not making any plans It's been a long time since I came this close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 No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 way. Trying to hit the brakes for this very first time Cause running will never get me far It's hard to feel hurt But that's just a part of life On that highway in life Trying to hit very first time Kijken, waarin ik de wereld zag de zon, de maan, de sterren alle dagen, iedere nacht jouw zucht beweegde wolken en uit weer buikt het gaan jouw blik verlicht door die zon steeds verder hier vandaan de leeuw die staat zijn jagen als hij jouw hart hoort de nachtegaal bezingt jou, de pracht die haar bekoort De rivier zij stopt met stromen en het riet herhuisde weer Een duizend gouden vlinders dalen op je schouders neer Zacht beweert mijn vinger langs de lijnen van jouw mond De dagen raad verraadt de droom waarin ik mij bevond mijn adem streelt jouw wangen en jouw huid als loosgemaat Als ik Arcadia verlaat Als ik Arcadia verlaat Waar de bijen vrolijk zoemen en bieden honing aan de staccato dansen en de rozen in bloei gaan staan. De wilgen vormen samen een iraag voor jou. Jouw zon verlicht mijn beeld en haar warmte verdrijft mijn kou. Zacht beweegt mij weer langs de rijden van jouw mond. De dagen raad verraadt de droom waarin ik mij bevond. Met adem streelt jouw wangen en jouw hart als loos gewaad. Als ik Arcadia verlaat. Als ik, Karkadia... ik weet niet. Maar ik heb af en toe een beetje het idee. dat ik toch ook wel iets van Stairway to Heaven van Led Zeppelin... er een beetje tussen. tussendoor hoor. Maar goed, dat maakt niet uit.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 Distracted by her warm, bright light There she took you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 Oeh, hoe lang duurt jouw uitzending? <laughs> nou, laten we het een beetje proberen zo kort mogelijk te doen. Maar proberen ze een beetje een soort van... Ja, wat is het eigenlijk? Een kleine beschrijving te geven van wat er allemaal zich heeft afgespeeld. Nou, Popronde is ooit begonnen in 1994... als lokaal festival alleen in Nijmegen. Ja. Eigenlijk als een soort van tegenbeweging op het cover circuit... en de jazz- en de bluesrondes en dergelijke. Ja. Als festival voor acts... Um,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 dat gaat heel goed de laatste jaren. Ja, hoe ziet, hoe ziet die toekomst er dan uit? Want je noemt nu bijvoorbeeld de, de, ja, de subsidie van het ministerie. Maar hoe ziet dat eruit? Want ja, we, we weten allemaal dat er een beetje het politieke landschap behoorlijk is opgeschud sinds november van het afgelopen jaar. Hoe, hoe zie jij die toekomst erin?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 a hawk, like a heron, just floating towards, no destination.